Het vuur ontstond toen migranten uit Tunesië matrassen in brand staken. Ze hadden te horen gekregen dat ze versneld naar hun eigen land worden teruggestuurd. Eerder zouden ze toezegging hebben gekregen dat ze worden overgebracht naar andere opvangcentra in Italië. Op Lampedusa zitten tienduizenden mensen uit Noord-Afrika opgepakt in een opvangkamp. De afgelopen maanden zijn vaker migranten in opstand gekomen tegen de leefomstandigheden op het eiland. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, is het weer redelijk rustig... na drie dagen van zware gevechten waarbij zo'n 70 doden vielen. Gistermiddag werd een staakt het vuren bereikt... waarbij Westerse ambassadeurs hebben bemiddeld. Voordat het bestand van kracht werd kwamen nog zeker 23 mensen om.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 Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog steeds verkeersinformatie. De A12 Den Haag richting Utrecht is afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer wordt daar omgeleid. En hetzelfde geldt voor de A12 de andere kant op. Tussen Maarsbergen en Veenendaal West is de weg daar dicht. Dat was het met de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtengaal en Anne de Jong. Het is dinsdagnacht 20 september en u luistert naar Nog steeds wakker van Omroep WNL. U bent nog wakker en wij zijn dat ook. De komende twee uur kijken we naar de dag die is geweest en natuurlijk werpen we een blik over de grens met nieuws uit andere wakkere landen. Het is twee minuten bijna drie minuten over drie. Naar, uh, nee, over twee. Ik ga helemaal in de bar. Uh, straks gaan we het hebben over de homo's in het Amerikaanse leger. Maar nu eerst GroenLinks' plan voor meer belasting. Ja, want als het aan die partij ligt, wordt Jan Kees de Jager de nieuwe Robin Hood. Ze lieten Maurice de Hond onderzoeken of de hoogste inkomensgroepen in Nederland meer belasting willen betalen. En wat blijkt, de rijken zijn best bereid tot meer in te leveren om een deel van de bezuinigingen terug te kunnen draaien. We praten erover verder met Jesse Klaver, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Goedenacht. Wat, wat, is, wat houdt het precies in? U wil nog meer geld weghalen bij hoge inkomens... om dat te geven aan mensen die het minder kunnen missen? Nou, wat, wat er is gedaan... we hebben een onderzoek laten doen door Maurice de Hond... om te kijken van... Goh, uh, uh, zijn mensen bereid om meer belasting te betalen... om, om meer, uh, meer te betalen... Uh, als daarmee bezuinigingen kunnen worden teruggedraaid... of er andere mensen mee kunnen worden ontzien. En wat blijkt, daar zijn mensen toe bereid. En Dat laat zien dat het kabinet veel meer keuze heeft... dan het van saneren wat ze nu doen. Maar het zijn wel cijfers die u... Vrij gelukkig uitkomen, vermoed ik zomaar. Um, nou ja, wij zijn blij te zien dat mensen uh, geld over hebben voor goed onderwijs en goede zorg. Want dat is precies waar mijn partij voor staat. Uh, we zijn blij dat daar dus ook draagvlak voor is. En dat willen we ook laten zien, of dat zullen we ook laten zien bij deze algemene politieke beschouwingen. Aan minister De Jager en aan de premier. Uh, je kunt andere keuzes maken. Maar even in concreto, om hoeveel geld gaat het dan? Kijk, we hebben een onderzoek gedaan of het draagvlak is. Uh, en dat betekent dat je andere keuzes kan gaan maken. En dan ga je vervolgens rekenen. We hebben geen plan op tafel gelegd in deze. Uh, we hebben geen plan voorgelegd aan, aan de mensen en dat, uh, dat laten onderzoeken. Maar als u mij vraagt, betaalt u liever een tientje meer belasting... zodat wij het PGB in stand kunnen houden? Dan zeg ik ja, maar als u mij vraagt, wilt u 10.000 euro per jaar extra aftikken... zodat we het PGB in stand kunnen houden, dan ga ik toch een beetje twijfelen, eerlijk gezegd. Uh, dat, kan ik mij, uh, dat kan ik mij voorstellen. Ik weet niet hoe goed ze u betalen bij, uh, bij WNL. Nou, maar niet zo best. Uh, <laughs> nee, maar dat, dat is misschien een ander probleem wat ik graag op een ander moment ook met u, uh, uh, u best zou willen bespreken. Kijk, wat we hebben gevraagd is niet hoeveel mensen willen betalen, maar of ze bereid zijn uh, uh, in, in klein gedeelte mee te gaan betalen. Kijk, een van de maatregelen waar we het over hebben gehad, om het zo concreet mogelijk te maken, uh, dat is het uh, of mensen zouden willen dat we de AOW fiscaliseren. Dat betekent dat de uh, hogere inkomens gaan meebetalen, hogere gepensioneerden, hogere inkomens ondergepensioneerden, dat die gaan meebetalen aan die AOW. En daar lijkt bereidheid voor te zijn. Ja, heeft de minister eigenlijk al gereageerd? Uh, dat, uh, die heeft, uh, vandaag had hij iets anders te doen, uh, maar dat gaat komen tijdens de algemene politieke beschouwingen. Ja, en, en, en heeft u enig idee dat dit nou ja, kans van slagen heeft? Ik bedoel, uh, Het lijkt een beetje op de, de, Buffett, uh, de war Buffett law die ze nu in uh, die Obama-drain probeert te krijgen... Uh, en daar, daar waren de Republikeinen niet heel erg blij met dit voorstel. Dus uh, verwachten we eenzelfde reactie van, uh, nou, misschien niet helemaal de juiste vergelijking, maar de VVD? Nou, uh, ik mag hopen dat uh, uh, Ik ben nog niet zover, laat ik het zo zeggen, dat ik de VVD zou willen vergelijken met de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Uh, want die, gaan, die zijn wel ontzettend extreem uh, in de wijze waarop zij naar de overheidsfinanciën kijken. En ik denk ook politieke debat in, uh, in Amerika lam leggen. Ik kan veel van mijn collega's zeggen van de VVD. Maar dat doen ze volgens mij niet. Um, kijk, wat wij hebben gedaan is een onderzoek naar de bereidheid. En wij gaan vervolgens ook op basis van onze tegenbegroting... de discussie aan tijdens de algemene politieke beschouwing... om te laten zien, er zijn alternatieven. Je kunt de overheidsfinanciën op orde brengen... maar tegelijkertijd investeren in wat mensen echt belangrijk vinden... in onderwijs, in zorg, zorgen dat er meer werkgelegenheid is. Maar is dat niet een beetje flauw zoals u het nou doet? Want u, u vraagt iets heel abstracts... van zou u iets willen afdragen om belangrijke dingen in stand te houden... zonder dat u mensen echt concreet voorlegt van dit is wat wij gaan doen... Dit gaat het u kosten en uh, hier komt het terecht. Nou, ik, we hebben wat we hebben gedaan, ik vind het niet flauw. We hebben onderzocht of er mensen in het principe bereid zijn. Hè, het, het, het principe onderschrijven. En vervolgens uh, zullen wij dat ook verder concreet maken, hoe wij dat zien, wat je zou moeten doen. Uh, in onze tegenbegroting. Ja, maar dat mensen achter het principe staan, wil niet zeggen dat ze achter uw plannen staan. En u gaat waarschijnlijk wel straks schermen met die cijfers van. kijk, we hebben onderzoek gedaan en zoveel mensen vinden het best een goed idee. Ja. Nou kijk, volgens mij als er één partij goed is in het interpreteren van cijfers... dan is het groenlinks wel. En het zou niet terecht zijn als we zouden zeggen... wij hebben plannen en we hebben dat gemeten... en zoveel procent van de kiezer is het daarmee eens. Wat we hebben gezegd is, mensen zijn het eens met het principe... dat ze best wat meer belasting zouden willen betalen... Wat meer belasting zouden willen betalen de hoge inkomens, om daarmee te zorgen... dat voor het zorg en onderwijs goed geregeld worden. Dat is wat we kunnen zeggen. We kunnen niet zeggen... Dat zullen we ook niet doen. We kunnen niet zeggen, wij hebben een heel goed plan. Wij willen extra geld investeren in onderwijs. En zoveel procent van de mensen is daarmee eens. Nee, maar dat u straks gaat zeggen... wij willen graag wat geld weghalen bij de rijke mensen... en dat vinden ze het probleem niet, dat, dat zitten we wel aan te komen. Nee, wat ik aangeef is dat we zeggen, we hebben onderzoek gedaan... en dat blijkt dat het draagvlak is om, uh, uh, om, om te investeren in zorg en onderwijs... en dat mensen daar best een beetje meer belasting voor willen betalen. Kijk, de kern waar het om gaat, en dat is dat dit kabinet natuurlijk noemt... dat de overheid kleiner moet... En daar is iedereen het mee eens. Ik ook. Ik denk dat we een kleine, compacte overheid nodig hebben. Maar dat is wat anders dan bezuinigen op zorg en op onderwijs. Want we willen namelijk allemaal minder raamambtenaren, maar we willen wel meer handen aan het bed. En we willen meer docenten voor de klas. En dat is wat we nu laten zien, dat mensen bereid zijn om daar ook voor dat soort zaken te betalen. Nog, nog even iets anders. Dit is vandaag Prinsjesdag geweest. Uh, dat is natuurlijk de tijd van het nieuwe politieke jaar. Wat gaat het politieke jaar voor, voor Jesse Klaver betekenen? Want ik heb het idee dat je de laatste tijd al erg aan het profileren bent... ook als, als jonge opkomende politicus. Zoals in het pensioenakkoord uh, heeft u het, het, het woord gevoerd. Is, is het echt het doorbreekjaar van Jesse Klaver? Komt dat eraan? Nou... Uh, ik ben niet zo van de voorspellingen, uh, dat moeten we aan het einde van het jaar zien hoe het is gegaan, want wat voor mij komen de komende dossiers die voor mij heel belangrijk zijn. Is de eerste was het pensioenakkoord, daar had je het al over. Ik ben heel erg bang dat ons, pensioen van onze generatie straks vergokt wordt en ik ga er alles aan doen als volksvertegenwoordiger, volksvertegenwoordiger om dat te voorkomen. Ik wil er alles van doen dat er meer geld naar onderwijs gaat. Want het is kennis en, uh, en mensen dat is is belangrijkste maar Ook nog persoonlijke, persoonlijke ambities? Ik, ik, ik ben een volksvertegenwoordiger en daar ga ik al mijn energie in steken om dat zo goed mogelijk te doen. En er moeten heel veel zaken beter geregeld worden in Nederland. Ik noem het pensioen, ik noem het beter onderwijs, ik noem dat meer mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt ook echt aan het werk komen. En dat is waar, dat is waar mijn persoonlijke doelen liggen dit jaar. Oké, okay, dankjewel Jesse Klaver, Tweede Kamerlid van GroenLinks. De troonrede van dit jaar stemde somber. Het gaat niet best met de economie, liet Beatrix ons weten. En de miljoenennota onderschrijft dat. Veel bezuinigingen, daling van de koopkracht en een grotere staatsschuld. Maar er zijn ook veel zaken buiten beschouwing gelaten. In de begroting komt het woord klimaat wel geteld één keer voor... en duurzaamheid komt al helemaal niet tevoorschijn. Joris Thijssen van Greepies, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, zwaar teleurstellend inderdaad. Ja, is het de grote domper dat het milieu niet voorkomt in de, in de begroting? Nou, het lijkt me wel. Um, ja, het, het, het lijkt er inderdaad op dat we de milieuminister heel erg missen en dat moeten doen met een staatssecretaris. En die is blijkbaar niet uitgenodigd toen deze miljoenennota werd opgesteld. En dat is jammer, want je kan heel goed milieubeleid voeren zonder dat het heel veel kost. Sterker nog, je kan ook milieubeleid voeren en heel veel bezuinigen. Ja, maar we hebben nu een internationale schuldencrisis en Griekenland ligt bijna op zijn gat. Je zou toch bijna gaan zeggen dat jullie zelfs bij Greenpeace op een gegeven moment gaan overwegen dat dat misschien belangrijker is dan het, uh, dan het milieu... Nou, Dat is natuurlijk ook heel hartstikke belangrijk, maar daarom zeg ik, je kan heel erg veel bezuinigen door bijvoorbeeld de voordeeltjes voor olie- en kolenbedrijven weg te halen. En daarmee kan je miljarden ophalen. Om een voorbeeld te noemen, er worden allemaal kolencentrales in Nederland gebouwd, daar worden mensen ziek van. Um, op dit moment wordt dat betaald met onze zorgverzekering. Terwijl wat je ook zou kunnen zeggen is van nou kolenbedrijven, jullie moeten extra betalen, want mensen worden ziek van jullie en daardoor gaan de, kosten, de zorgkosten omhoog. Uh, en op die manier kan je dus miljarden weghalen bij energiebedrijven... in plaats dat je dat doet uh, op andere manieren. Laten we eens kijken naar het karakter van dit kabinet. Wat is nou iets wat... want Ik neem aan dat u zelf ook ziet dat de VVD nooit bedrijven um, meer lasten zal opleggen. Dat past niet echt bij het karakter van die partij. Wat is nou iets wat de, dit kabinet heel makkelijk zou kunnen doen... om het milieu een handje te helpen? Een eenvoudige oplossing. Nou, Bijvoorbeeld wat dit kabinet kan doen... Um, ik, laat ik twee voorbeelden noemen. Eén ding wat het kabinet kan doen, is zeereservaten instellen op de Noordzee. En dat zorgt ervoor dat de vis in die zeereservaten zich weer goed kunnen voortplanten, waardoor de visstand in de Noordzee zich kan herstellen. Dus een zeereservaat uh, is... is gewoon een stuk van de zee waar, waar geen schepen mogen komen, waar niet gevist mag ja, worden? Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld net zoiets als, als de veluwe hè, op het land, waarvan we gezegd hebben: van, nou, dat is een mooi natuurgebied, daar blijven we van af met z'n allen. Zo'n gebied moet je ook instellen op, uh, op de Noordzee, zodat. De staan niet komen, de visstand zich kan herstellen... en zodat we dus over een aantal jaren ook nog steeds een visje kunnen eten. Terwijl op dit moment is de Noordzee eigenlijk echt in crisis... en staat de visstand heel erg onder druk. Dus dit is een milieumaatregel die het kabinet zou nemen... wat geen geld kost, maar wat wel heel erg goed zou zijn voor die Noordzee. Tweede voorbeeld. Een tweede voorbeeld is dat wat nog steeds in Nederland heel erg is... is dat we heel erg veel energie verspillen, helaas. We zijn niet zo heel erg efficiënt met energie. Dus als bijvoorbeeld de overheid zou zeggen... goed, we gaan nu echt een programma maken... waarmee we de huizen van Nederland gaan isoleren... dan wat er dan gebeurt is, er gaat heel veel werkgelegenheid komen. Uh, het kost een initiële investering, maar die verdien je in een aantal jaren terug... omdat de stookkosten van, uh, van mensen naar beneden gaan. Dus het is een win-win-win situatie. Het is goed voor de werkgelegenheid... En het is goed voor de koopkracht van de mensen, want hun stookkosten gaan naar beneden en kunnen dan dus met minder geld rondkomen. Dus eigenlijk is er nog wel iets positiefs te zeggen over vandaag of andere van het kabinet of moet het weg? Nou nee, het moet zeker weg, want het kan allemaal veel duurzamer en veel beter. Dat laten heel veel studies zien. Dat van Bleker, dat is volgens mij een heel positief voorbeeld. Ik wil nog één voorbeeld noemen wat echt heel teleurstellend is. We weten allemaal dat we moeten bezuinigen. En toch heeft minister Vragen meer dan 40 miljoen euro gevonden om meer ambtenaren aan te nemen. Zodat een tweede kerncentrale in Nederland mogelijk uh, moet worden gemaakt. Terwijl studie na studie laat zien dat die kerncentrale helemaal niet nodig is. En dat is toch wel een heel triest voorbeeld van een kabinet wat zegt overal moeten de duimschroeven aan. Maar hier weten ze opeens toch meer dan 40 miljoen euro te vinden. De, dus uw oude stokpaardje komt weer van stal. Greenpeace kan weer actie voeren tegen een nieuwe kerncentrale. Nou ja, dat is niet mijn. <laughs> Kijk, ik, ik vind het een, een rare keuze van dit kabinet om een kerncentrale te bouwen, meer kernafval te produceren, waarvan ze ook niet zo goed weten waar dat nou opgeslagen moet worden. Maar worden de Terwijl kettingen er, er... Weer, uh, weer in het vet gezet? Ga je weer vastgeketend uh, aan, uh, aan de transporten hangen? Nou, wat ik eerst ga doen is ik ga proberen om vragen en samen met een heleboel bedrijven over te halen om die centrale niet mogelijk te maken uh, en in plaats daarvan de weg van duurzaam te kiezen. Ja. En anders zit u weer aan het hek vast. Nou ja, en anders zijn er natuurlijk allerlei opties die Greenpeace, uh, ja, die we hebben. Spannend, spannend. Goed, dank u wel in ieder geval, Joris Thijssen van um, Greenpeace. Graag gedaan. Ja, het is 14 minuten over twee. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. Straks gaan we het hebben over homo's in het Amerikaanse leger. Don't ask, don't tell. Het is afgeschaft. Maar eerst, Super Trump. Supertramp op Radio 1 vanuit onze computer. Maar mocht u nou echt iets tegen computermuziek hebben... of muziek uit computers, we hebben ook nog gewoon een live band hier te gast. Vandaag Johan, Bas en Ludo. Die hoort u denk ik binnen nu en, uh, en 20 minuten. Homo zijn mag, zolang je het maar geheim houdt. Dat was sinds 1993 het beleid in het Amerikaanse leger. Maar dat beleid, het beroemde don't ask, don't tell, is de deur uit. Asken en tellen, vanaf vandaag mag het allemaal. Een historische dag voor de Amerikaanse homobeweging. Maar ook voor de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht een goed bericht. We spreken met Major Peter Kees Hamstra, voorzitter van de SHK. Goedenacht, meneer Hamstra. Goedendag. U zult blij zijn voor de Amerikaanse militairen? Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, er is niets uh, vervelender dan dat je jezelf niet kunt zijn uh, binnen het leger. Of waar dan ook. Ja, want in Amerika was dat een poosje beleid. Um, hoe zit het eigenlijk in Nederland? Nou, in Nederland uh, hebben we nooit iets dergelijks gehad als dat. Ja, voor uh, 1974 is het wel zo dat uh, homoseksualiteit uh, een grond was uh, voor afkeuring. Uh, maar we hebben nooit een, een, een dergelijk beleid gehad als, uh, uh, als het Amerikaanse beleid. Nee, maar u bent van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. Ja. Het klinkt als een vereniging die zich bezighoudt met homoseksuelen in het leger. Wat doet u dan? Nou ja, goed, in Nederland is natuurlijk ook niet alles helemaal honderd goed. Ik bedoel, niet in de Nederlandse samenleving, maar ook niet binnen Defensie. Dus we hebben nog wel een weg te gaan om voor een volledige acceptatie van homoseksualiteit tot zover te komen. Maar misschien kan dit ook een indicatie zijn... voor wat er in Amerika zou kunnen gaan gebeuren. Wat zijn van die dingen waar homoseksuelen in het leger tegenaan lopen? Nou ja, kijk, tegen vooroordelen in zijn algemeenheid. Hè, en uh, uh, pesterijen uh, en, en dat soort zaken. Dus kijk, zeker in, uh, in een land als Amerika... Uh, uh, waar toch een, een groter gedeelte van de mensen... niets van homoseksualiteit moet hebben dan in Nederland. Want wij zijn in Nederland, mogen we ons gelukkig prijzen... dat we natuurlijk heel erg uh, tolerant zijn... Uh, ja, waar ze dan tegenaan kunnen lopen, is, zijn natuurlijk uh, ja, toch hele vervelende, vervelende dingen. En er zullen ook in de nabije in, uh, toekomst in Amerika beste zaken gebeuren. Ja, die eigenlijk niet die door de beugel kunnen. Want nee. Je kunt niet in één keer van de ene op de andere dag verwachten... dat alles uh, helemaal uh, goed uh, geregeld is en dat iedereen uh, er blij mee is. Dat maar is maar bent u niet bang dat het misgaat? Want dat was de gedachte van don't ask, don't tell. Um, nou, mensen mogen er dan wel niet direct voor uitkomen... maar niemand mag het je ook vragen. Dat is eigenlijk gewoon conflicten uit de weg gaan. En nu is die regel weggehaald. En kunnen er dus conflicten ontstaan? Want je kan de regel wel weghalen, maar dat maakt niet gelijk. Iedereen tolerant tegenover nee, homo's. Nee, dat, dat ben ik helemaal met u eens. Maar het is wel zo dat er van tevoren natuurlijk een, een heel duidelijk educatieprogramma heeft plaatsgevonden. Want kijk, feitelijk was natuurlijk in december de, de regeling al opgeheven, de wetgeving. Maar pas nu uh, is het daadwerkelijk, uh, wordt, het, wordt het pas uh, doorgevoerd. Dat betekent dat ze natuurlijk uh, ongeveer negen maanden de tijd hebben gehad om van allerlei zaken uh, intern uh, te regelen. En dat zal nog niet uh, meteen inhouden dat alles uh, klopt, maar uh, er is natuurlijk wel heel hard aan gewerkt om, uh, om een ieder uh, voor te bereiden. Maar u bent niet bang dat we dan over een aantal maanden allemaal berichten krijgen over schrikbarend hoge cijfers van het aantal homo's dat uit het Amerikaanse leger is weggepest? Nee, helemaal niet. Nee, want ik bedoel, uh, kijk, daar zijn denk ik voldoende waarborgen uh, ingebouwd om dat te, dat te voorkomen. En uh, het is natuurlijk niet zo Wat dat. Wat voor er, waarborgen uh, zijn dat? Nou ja, voor allerlei. Uh, dus door, door het te. Uh, ervoor te zorgen dat mensen weten wat homoseksualiteit is, dus gewoon puur voorlichting en educatie, voorkom je al een hele hoop problemen. En het is natuurlijk niet zo dat er binnen het Amerikaanse leger helemaal niemand wist dat iemand homo was. Ik bedoel, zo is het natuurlijk ook niet. Dus in kleine kring kwam het vaak genoeg voor dat men er wel degelijk voor uitkwam. Uh, maar goed, dat betekent natuurlijk wel dat het risico uh, uh, op ontslag uh, vergroot werd. Ja, sommige mensen namen het risico wel, andere niet. En je hebt dus, uh, in de afgelopen periode zijn er ruim 14.500 mensen ontslagen. Dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid uh, mensen. Ja. Wat adviseert u die Amerikaanse homo's eigenlijk? Want ze mogen het nu dus wel vertellen. Maar is dat ook verstandig om te doen? Uh, nou, dat hangt heel erg van de situatie af. Kijk, in Nederland zit ook nog uh, meer dan een 30% in de kast, uh, waarschijnlijk. Dat, dat komt uit, uit onderzoek van, het, uh, uh, van de commissie gelijke behandeling. Dus uh, ja, je moet jezelf uh, er klaar voor vinden. He, je moet uh, het een veilige omgeving uh, achter. Als je voldoende. Uh, vrienden en kennis om je heen hebt die het inmiddels uh, wel weten... ja dan is het natuurlijk veel veiliger om uh, uit de kast te komen... dan in een compleet homovijandige omgeving. Dat blijft altijd zo, waar je ook zit. Dus ook in Nederland. Goed, we zijn er nog, ja, we zijn er nog niet, maar uh, de homoacceptatie komt in Nederland... en nu dus ook in Amerika. Toch een stuk dichterbij. Meneer Hamstra, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Het is bijna vijf voor half drie. En de kranten komen net bij de drukker vandaan ongeveer, denk ik. Die kunt u dus nog helemaal niet gelezen hebben. En toch zijn ze hier in Hilversum al aangekomen. En onze actualiteitsredacteur Cameron Oela heeft ze gelezen. U hoorde het net al. Homo's zijn toegestaan in het Amerikaanse leger. NSN Next pakt uit met een pagina groot verhaal. In het artikel wordt de situatie vergeleken met Nederland. De conclusie van NSC is dat de homoseksuele militairen het goed gaan krijgen...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 Als onderhandelaar is zij ongeloofwaardig geworden. Wat zou de waarde zijn van afspraken met haar over bijvoorbeeld het ontslagrecht? Niemand kan daar nog van op aan. Alleen een nieuwe voorzitter heeft een kans het vertrouwen... zowel bij de eigen achterban als onderhandelingspartners te herstellen. Die voor zure conclusie is onontkoombaar. Anne moet je even goed luisteren. Mannen met een buikje hebben eerder last van een erectiestoornis... dan mannen zonder buikje, meldde Spits eerder deze week. Inmiddels zijn ze het gaan rondvragen... Zo zegt een dikke geman tegen Spits. Dit zal niet de reden zijn om af te vallen. Maar mocht ik overwegen om iets aan mijn figuur te doen, dan zal ik daaraan denken. En een andere man, man met overgewicht. Een patatje in de week moet kunnen, toch? Ik heb trouwens nog nooit Viagra gebruikt. Dat was een van de meest bizarre artikelen van de dag. Maar ook het beste nieuws van de dag staat in de gratis krant Spits. De nazomer belooft namelijk veel goeds. Weinig regen en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.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 U heeft het denk ik wel gemerkt. We concentreren ons vandaag erg op Prinsjesdag. En uh, ja, we zijn niet de enige. Ook onze verslaggever Pieter Munnik stond vandaag te springen om naar Den Haag te gaan. Koningsgezind, als hij is, zocht hij echte oranje fans op en probeerde zelf ook nog wat blauw bloed te spotten. Je kon er niet omheen. Heel het land stond vandaag in het teken van Prinsjesdag. Want niet alleen de inwoners van Den Haag genoten van de optocht van hoedjes, koetjes en een wui van de koningin. Nee, uit alle omstreken kwamen mensen om een oranje sterren te aanschouwen. Een evenement dat je mee moet maken, zo wordt vaak gezegd. En omdat ik daarnaast de Hare Majesteit ook nog nooit in levende lijf heb gezien, sta ik nu ook aan de kant van de weg. Mevrouw, u zit hier op een krukje te wachten. Heeft u er al een aantal uren staan opzitten? Ja, ik sta al twee uur. Dus ik was wel blij dat ik een krukje bij me had, dat ik even kon zitten. Maar de in. komt pas over een half uurtje, denk ik? Ik weet het, maar mijn zoon staat voor het eerst staat hier bij de marine opgesteld. Dus die wilde ik graag meteen zien als hij aankwam. Dus ik ben ja, dat ik zo lang al wacht. Heeft hij hem al gezien? Ja, ja, inderdaad. Kon hij een beetje terugzwaaien? Nee, dat mag natuurlijk niet, hè. Nee, zeker niet naar zijn moeder. Dat doen we niet. Den Haag stroomt inmiddels vol. Er staan ongeveer vijf rijen achter de hekken. Mevrouw, kunt u het nog wel allemaal een beetje zien? Nee, niet uh. echt nee. <laughs> we zijn te klein voor dan. Ja. voor, voor prinsjesdag bedoel ik. Druk op zoek naar een plekje. Ja, maar dat lukt niet echt. We zijn te laat. Volgend jaar een uur eerder denk ik, minstens. Dan, uh... Hoe laat kwamen we aan? Uh, wanneer kwamen we aan? Uh, Kwart over uh, twaalf. twaalf ja. Oh, ja. Ja. Op de voorste rij een groepje in prachtige klededracht. Dames, waar komen jullie vandaan? We komen natuurlijk bij de Staphorst. Uit Staphorst, kijk. Is het, uh, is het de eerste keer voor u hier? Nee, natuurlijk niet. Wij komen hier uh, vandaag voor de dertiende keer. Kijk, ik spreek met echte oranje fans. Allemaal oranje gezind. Wat vindt u nou zo, zo mooi aan deze dag? Nou, als we de koningin mogen zien. En als die om, naar ons kijkt, dat vinden we natuurlijk ook mooi. Maar wij wachten nog een keer op als we een keer bij haar komen, mogen komen op thee drinken. Kijk, denkt u dat, dat ze u herkent? Natuurlijk wel, maar we staan altijd vooraan. Een bekend gezicht. Bekend gezicht, natuurlijk. De koningin ja. kent ons wel, hoor. Meneer, hoe laat bent u vanochtend uh, vertrokken? Half negen. Half negen, dat is al heel vroeg, hè? Tijd hier zijn, hè? Een vaste plekje vooraan. U komt hier al jaren, zie ik. Ja. Altijd deze plek is dit de beste? Ja, eerst stonden we daar, maar nu een nieuwe tribune gebouwd. Dus nu staan we hier. Ja. En al een paar jaar hier. En een goede plek. Want hoeveel jaren heeft u er al op zitten? Oeh. Uh, ik denk 15. Zoiets. En wat ik mij dan ook afvraag... Uh, interesseert de miljoenenota u eigenlijk ook wel? Minder. Iedereen moet bezuinigen. En iedereen heeft commentaar... Maar op elke, de ene die heeft zijn eigen huis moet bezuinig worden, die heeft commentaar. De andere die heeft een uh, uitkering uh, moet bezuigd worden, die heeft commentaar. De mensen met een hoog inkomen krijgen misschien wat meer uh, belasting te betalen. Die heeft commentaar, iedereen heeft commentaar. Dat is altijd zo. Hoor bij deze dagen, denk ik. Het is in een één opvallend stil langs de parade. Op de achtergrond hoor je alleen nog de beveiligingshelikopters. Er is veel politie op de been. Ja, en nu is het wachten op de koninklijke familie waar iedereen hier toch eigenlijk wel voor komt. De miljoenennota, dat spreekt de mensen eigenlijk niet zoveel aan. Ze willen toch een glimp van de koningin zien. En ik eigenlijk ook, natuurlijk. Ze komt er nu aan, toch? Ja, als het goed is wel, hè. Prinses dus dus Margriet en Pieter van Voloven zijn al voorbij. Dus, uh... Ik zie hem al, hoor. Leuk de koningin! Hoera! Hoera! Hoera! Ja, ze kijken, ah, hè meneer? Ja, tuurlijk kijkt ze. Na al die jaren. Ik ben ontzettend blij. Ik kan nu ook eindelijk zeggen dat ik de koninginnes van dichtbij heb gezien. En niet alleen op televisie. Nu gaat ze naar de ridderzaal. En ik ga nog even nagenieten van dit heel bijzondere moment. Tja, wat de rol van het Koningshuis in Nederland moet zijn, is voor Politiek Den Haag nog niet helemaal duidelijk. Pieter Munnik, dankjewel voor je reportage. Het is precies half drie. U luistert naar WNL op radio 1. En bij ons is Kamon Oela aangeschoven in de studio voor. Het nieuwsminuutje. De militaire activiteiten van de NAVO in Libië zullen worden gestaakt. zodra dat mogelijk is. Dat heeft de secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen dinsdagavond gezegd tijdens de eerste bijeenkomst van de vrienden van Libië in New York. De NAVO zal de burgerbevolking beschermen zolang het onveilig is, maar lang zal dat niet meer duren. De dag van het oude bewind zijn geteld, al dus de secretaris-generaal van de NAVO. En bestanden downloaden via internet, dat gaat het snelst in Zuid-Korea. Dat gebeurt met een gemiddelde snelheid van 2202 kilobytes per seconde. Dit blijkt weer uit een onderzoek van het Amerikaanse mediadistributiebedrijf Pando Networks. En dan sluit ik het Nieuwsminuutje af met twee positieve berichten. Allereerst in Art een enkele uren geleden een springbok geboren. En de Nikkei, de Japanse beurs, is geopend in de plus. Het staat op dit moment 1,27 in de plus. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, je wel, zou het met elkaar te maken hebben, die Nikkei en die Springbok. Die Moet haar stel Positieve effect. Ja. Zoals u van ons gewend bent, is er iedere week live muziek in de studio van Nog Steeds Wakker. En vannacht zijn dat uh, Johan Hogeboom, Bas Maree en Ludo van der Winkel. En uh, jullie dachten, we houden het simpel, dus we noemen onszelf Johan, Bas en Ludo. En als trio waren ze afgelopen seizoen voor het eerst in de theaters te bewonderen... met de voorstelling Wil je mijn pleister zien? En voor dit seizoen staat niet aaien op de rol. En uh, vannacht spelen jullie vier nummers. Klopt dit allemaal, heren? Tot nu toe klopt het al. <laughs> ja. Laten we ja. allereerst beginnen bij de naam. Jullie dachten, het is al uh, moeilijk genoeg om uh, een hele theatervoorstelling te maken. Laat onszelf dan gewoon bij de voornamen noemen? Nou La. ja, nou ja we, we, we, we staan volgens mij in de theaters... Als, uh, met onze achternaam staan we uh, aangekondigd. Okay, maar, als, Dat dan weer wel. maar als muzikaal trio is de voornaam opeens? Nee, ik we weet niet of, hoe of, het is gekomen. We staan eigenlijk gewoon als, als hoogboom Maré en Van der Winkel. Maar op Twitter... Zijn we als Johan Bas en Ludo? Dus dat dan weer wel. Ja, du dus dat, dat is het een beetje. Het is maar, ja. maar muzikaal zijn we gewoon. Het, het, maakt ook niets, het maakt ons eigenlijk niks uit wat het nou is. We hebben het er lang over gehad wat voor naam we kunnen hebben. En, en of we misschien een andere naam moeten verzinnen of wat dan nou over... ook. Nederland nog niet. Nee, Dat was, nee, ja, dat was op een zet, heel, op, heel, ja, heel apart. Door, maar eigenlijk. dat wist ik ook nog niet. Maar. Jullie zijn een opvallend uh, trio van verschillende leeftijden ook. En dat heeft ermee te maken. Um, Jan Hogeboom, die kennen we al een tijdje van de radio. Anne en ik waren toevallig uh, uh, lang hiervoor al groot fan uh, nou, van wat je zo al maakte. Spijkers ja. met koppen, Patrick Kikken ben je een keer geweest. Ja. Um, hoe, hoe kennen jullie elkaar? Nou, um, Eigenlijk is het zo gegaan, ik heb, ik heb iets van negen jaar solo programma's gemaakt en uh, op een paar punt had ik het wel gezegd allemaal en was ik op zoek naar nieuwe vormen en ik gaf toen in die tijd les op de, klein, op de koningstheateracademie in den Bosch uh, en Bas Maree was een van mijn studenten en uh, uiteindelijk we zijn een keer tijdens een boulevard in den bosch een programmaatje gaan maken en dat beviel ons heel goed en dat, uh, dat zijn we eigenlijk blijven doen. Uh, liedjesprogramma met z'n tweeën. En, en dat, heet, uh, dat is wat toen driekwart bas. Juist, hadden. heel goed. Ja. En uh, toen uh, op een paar punten dachten we van misschien moeten we toch een muzikant bij hebben. Laten we uh, een bassist zoeken. En toen kwam Bas met Ludo uh, op de proppen. En uh, maar ja, die ging ook meezingen. En die is eigenlijk niet meer. Weg. Er ja, ik heb grapjes over genomen. Eigenlijk, ja, eigenlijk ja. volgens mij heeft het binnenkort een uh, solo programma... Ja, <laughs> jullie, jullie, uh, ik ga jullie binnenkort eruit zetten. Juist, ja, dat, dat, dat lijkt ja. me ook. Ja, want je bent nu de bassist. Um, het het cabaret-teske wil dat niet lukken. <laughs> ja, juist wel, ja. Ja, je, je weet het weer mooi te, te benoemen. Nee, het, uh, ik, ik ben er inderdaad in beginsel bijgekomen als bassist... En het klopt wat Johan zegt. Dat ik, dat ik inderdaad, het, het was zo'n leuke, leuke klik tussen ons. Dat ik ook begon mee te zingen. En, en, en, en uh, mee begon te lachen ook. Ik moest ook wel om Bas en Johan lachen. Die kunnen best grappig zijn af en toe. En het, het werd, het werd zo'n gezellige boel. Dat ze op een gegeven moment hebben gezegd. Voor het programma wil je me pleister zien. Van, zullen we dat met z'n drieën maken? Dat was al wel voor een deel uh, gemaakt en geschreven. En toen zijn we dat met z'n drieën nog een beetje gaan... Vercompletiseren. Dat is geen Nederlands woord... maar ik geef het op voor de, voor de Vandalen. De komend jaar. Vercompletiseren. Vercompletiseren. Um, en uh, toen, toen was ik ineens van... van, van, van, van in muzikaal aspect... zeg maar een, een bassist was ik onderdeel van, van het maar, duo. Nu, nu spelen jullie vanavond vier liedjes voor ons... maar zijn jullie nou muzikanten... of zijn jullie eigenlijk cabaretiers? Ja, we zijn een mengeling of is dat van dat, of mag ik... eigenlijk. Want okay, we hebben de vragen. focus zowel heel erg op muziek zitten... maar ook heel erg altijd net zo hard... Minstens zo hard, of, of in sommige gevallen zelfs meer op tekst. Ja, maar het is echt een ja. combinatie van allebei. Dus okay. we zetten ze ook allebei heel erg in. Maar het is wel cabaret. Ja. Dus ja die, we kennen, oh, we ja, kennen jou ja. natuurlijk ook van de, liedjes, de actuele liedjes uit ja. Spijks met Koppen. Ja, en nou, deze liedjes gaan. Kijk, al onze liedjes gaan ergens over. Het is uh, min of meer geëngageerd, of persoonlijk geëngageerd, of wel. Uh, maatschappelijk geëngageerd. En uh, ik geloof niet dat we zo heel bij de tijd zijn, maar wel... Nou ja, t, t, we zeggen wel wat. En wel dichtbij genoeg om nu een liedje te kunnen doen... dat zeker. goed bij, past bij de dag van vandaag. Zeker, zeker, zeker. Ja. Oh. Nice. <laughs> er komt een accordeon in voor straks. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is een liedje van... Het is eigenlijk een cover van The White Plains... Uh, When You Are a King is de uh, originele titel... en wij hebben het uh, een tijdje geleden vertaald... Nou, ik zou zeggen, ga naar ons uh, muziekstukje van de studio. Dan zeg ik ondertussen nog dat uh, Ludo, de bassist die eigenlijk geen cabaretier is... nog een keer de fantastische quote had. Toen ik klein was, wilde ik altijd cabaretier worden. Maar nu ga ik tenminste met ze om. Dat vind ik toch al best grappig voor een niet-cabaretier. Ja, dan is het toch nog een soort van geluk. <laughs> ja. <laughs> Goed, als we alle bassen, gitaren en accordeons geïnstalleerd denk, zijn. Denk dat lijkt zo, zo te zijn. Johan, Bas en Ludo op Radio 1 met het nummer Koningin. Op het theeservies, bier is de markies, Draagt een pruim, bloemen in je haar De sloot is een gevaar, struik, Je jurk kapot en mama boos, je was pas zes En lang nog geen prinses, maar nu ben jij de koningin Onze koningin, hoorde mensen buiven zij aan zij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 Het ochtenddauw. Met hoe heet die nou Te ver van huis Veeg op je gezin Niet zeggen mondje dicht Te laat weer thuis Mama zo bezorgd de Je Ten tenslotte nog maar zes En lang nog geen prinses Maar nu ben jij de koningin Onze koningin Hoor de mensen buiten Zij aan zij Twaalf lakije op een rij voor onze koningin, altijd met een laag, nooit een slechte dag. Je hakken raken zelden nog de grond. Een gouden rij rijdt glijdt je rond. Onze koningin, je bent de koningin. Onze koningin. De mensen buiten zij aan zij, twaalf lakije om een rij. Van onze koningin, altijd met een lach nooit een slechte dag. Je ja, hakken raken zelden nog te groot. Een gouden rij daar glijdt je rond Onze koningin. Johan, Bas en Ludo hier op Radio 1. En voordat dit uur voorbij is, spelen ze nog minstens één nummer. Voor alles is een eerste keer. En vandaag was Mark Ruttes allereerste Prinsjesdag. En als premier waagde hij zich ook voor het eerst aan het schrijven van het enige document... dat traditiegetrouw wel geheim gehouden kan worden, de troonreden. Maar kan hij het ook een beetje? Dat vragen we aan professor Jaap de Jong. Hij is retorica-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Goedendag, meneer de Jong. Goedenacht. Ja, nou zegt u het maar. Kan hij het een beetje? Uh, nou, Rutte kan wel behoorlijk goed speechje, eerlijk gezegd. Uh, maar hier heeft hij niet een heel, uh, heel bijzondere, uh, totaal nieuwe stijl... Uh, dan Balkenende afgelopen jaar ten beste heeft gegeven gekozen. Dus uh, ja, het is, een, uh, het is geen slechte. Maar het is ook niet een spectaculair goede of totaal andere reden. Dan stond meneer Balkenende er bekend omdat hij een beetje zijig was. En een beetje somber ook. Uh, nou... De heeft al verschillende periodes gekend. Van uh, economische voorspoed en ook van meer somberheid. Maar uh, de troonrede van vandaag, uh, die was wel uh, uh, naast een heleboel uh, onweer en somberheid. Uh, wel weer uh, Rutten siaans positief uh, gestemd. Waar die kon wist dus hij er altijd weer even een positief draadje aan te geven, viel me op. Ja, en nu is de troonrede, moet natuurlijk een beetje gewichtig overkomen... maar aan de andere kant ook begrijpelijk zijn voor het hele volk. Is dat een beetje gelukt? Ja, dat is een, een moeilijk punt, want uh, het is waar, uh, het is een troonrede en geen nijntje uh, verhaal, geen bedverhaaltje of zoiets. Dus uh, de neiging om steeds kortere zinnen te gaan schrijven die ik uh, wel eens uh, heb geconstateerd... Uh, in, uh, als je al die troonredes achter elkaar leest, uh, die is nu wel uh, gestaakt. Want het viel me op, uh, ja, Lubbers had vroeger uh, gemiddelde zinslengte van 17 woorden, kok van 15 en bokenende van 14, hè, als je uh, het over de hele linie nam van de acht uh, redes van bokenende. Maar nu met Rutte hebben we weer een, uh, eigenlijk een opvallend een, een, een tekst, uh, met 17,4 gemiddelde uh, zinslengte. Dat is nog langer dan Lubbers. Het is langer dan Lubbers, dat, dat vond ik wel uh, opmerkelijk. Dus, uh, hij is zeker niet op zijn hurken gaan zitten om het heel uh, simpel te maken. Aan de andere kant bevat het ook niet overdreven moeilijke woorden. Het, het had veel moeilijker gekund. Dus, ja, uh, het valt op dat hij, uh, wat dat betreft, uh, ja, hij, het is ook niet een... Oh, Ultra korte toespraak uh, met ongeveer 1880 woorden. Is het uh, nou zeker niet korter dan uh, de, de laatste toespraak van Balkenende. Nou hebben we het tot nu toe vooral gehad over hoe die geschreven was. Uh, maar hij moet natuurlijk ook voorgelezen worden. Is dat nog iets waar onze koningin beter of slechter in kan zijn? Uh, nou, vorig jaar heb ik met mijn studenten uh, echt... Uh, ademloos uh, zitten kijken en uh, luisteren naar majesteit. En toen viel me op dat ze misschien door de vaccinelichtwerper, waar dat ze veel foutjes maakten uh, met het voorlezen. En eigenlijk uh, deze keer vond ik het een soevereine voordracht. Uh, echt nauwelijks fouten of vergissingen. Gewoon op de, de, de, automatische... Goed gedaan. Op de automatische piloot misschien zelfs wel een beetje. Ze doen het toch zo vaak. Ze heeft het al heel vaak gedaan, maar... Ik denk met al deze pomp en circumstance, met al die mensen die met een mooie hoede uh, naar die plaats gekomen zijn... echt routine wordt het nooit helemaal. Ik denk dat ze het ook wel spannend hebben. Het hele land kijkt natuurlijk ook mee, dus als je een fout maakt, dan doe je dat wel voor de hele natie. Ja, ja. Er viel ik, me nog iets op in de, uh, toen ik de tekst uitgeprint zag... Um, ik heb zo'n uh, uh, spelling spellingchecker... dat er een paar woorden uh, op tilt uh, sloegen. En um, ja, misschien is het uh, te vroeg om te zeggen... maar het lijkt erop dat deze versie... Uh, eerder de witte spelling dan de groene spelling uh, serieus neemt. Want het woord appel bijvoorbeeld... Uh, dat twee keer gebruikt is. Uh, een appel op het volk uh, uh, wordt er gedaan op het eind van de toespraak. Dat wordt met een, uh, uh, een accentje uh, geschreven. En terwijl de groene spelling... Uh, dus dat is de nieuwste spelling, die is zonder accent. En dan was nog een ander woord, gedachtenwisseling. En de officiële nieuwe spelling, de groene spelling, is ook zonder n. Dus dat is grappig. Dat hoor je natuurlijk niet als, je het, uh, als majesteit het voorleest. Maar als je het naleest kun je dan zien dat er misschien bij onder Rutte... Uh, weer een terugdraaien van de spelling is. Maar dat is misschien is dat, meer speculeren. De groene spelling is de officiële wettelijk ja. goedgekeurde spelling. Ja, dat is het grappige. Dus, het. dus, dus ja. dit kabinet gaat in tegen haar eigen beleid? <laughs> dat zou je bijna of denken, Of heeft een ja. taalachterstand. Dat kan ook nog. Maar ja. ze zo hard tegen knokken. <laughs> nou, wie weet. Ja, onderwijs was wel uh, het punt waar de meeste woorden bijna... Uh, aan werden gewijd op de economie na natuurlijk, ja. Meneer de Jong, als laatste, mag uh, Rutte het volgend jaar nog een keer proberen? Wat um, u betreft. Ja, dat zeker. Wat, wat zijn taal uh, betreft zeker. Ik ben wel benieuwd of hij dan ook iets meer aandacht aan natuur, milieu en kunst en cultuur en ontwikkelingssamenwerking gaat geven. Want die uh, kwesties zijn echt uh, niet aan uh, orde gekomen. Ja, wat hij over ontwikkelingssamenwerking was, was allemaal dat er meer oog moest komen voor het bedrijfsleven. Typisch een crisis... Uh, Tijden betogen. Dank u wel, meneer De Jong, retorica-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talent een column uit in Nog Steeds Wakker. Zo had Steffi Postumus voor ons de modewereld in de gaten. Zij keek afgelopen weken al rijkhalsend uit naar de volk. Ieder jaar in september komt de volk met een mega-dik exemplaar. Het blad is zo bijzonder dat het productieproces in 2007 al eens werd verfilmd. Het is september en wat zou september zijn zonder de September Issue? De wat? De September Issue. De belangrijkste uitgave van de Vogue. Een boekwerk vol met de nieuwste herfst- en wintertrends. Of niet? Sommigen komen de eerste herfstdagen door met Arthur Chapin. Ik met Anne Winters Vogue. Na lang wachten is hier dan eindelijk de September Issue. Met een kop thee en mijn hipste outfit aan. Lees de niet in je gerachte kloffie, want je krijgt geheid een minderwaardigheidscomplex. Slaak het blad verlekkerd open. Zoals in ieder blad zijn de eerste paar pagina's advertenties. Op zoek naar de inhoudsopgave kom ik langs reclames van Dior, Gucci, Chanel en Fendi. Allemaal mooi, maar het blijft reclame en dus een tikkeltje irritant. Op pagina 68 vind ik dan eindelijk het eerste deel van de inhoudsopgave. geteld 59 bladzijden later staat het tweede deel. De trend is gezet. Voor iedere niet-advertentie moeten er telkens minimaal 20 advertenties worden doorgespit. Ik zie door de reclame het blad niet meer. Eindelijk kom ik bij een artikel en... jawel, jawel, het is zelfs een spread. Lees Leesvoer. Ik lees het artikel, sla de pagina om en... reclame. Onderaan de pagina staat dat ik voor de rest van het stuk... 8 bladzijden verder moet zijn. Mijn geduld is op. Ik kan het niet laten om te gaan tellen. Het blad is 759 pagina's dik. Dat heb ik uiteraard niet geteld, dat staat onderaan de bladzijde. Wat ik wel ben gaan tellen zijn het aantal pagina's van Vogue zelf. Ik kom uit op 185. Ik ben allerminste rekenwonder, noem het dyscalculie of begaafd, Maar ik kan nog wel uitrekenen dat dit minder dan 25% van het totaal is. Oftewel, drie kwart in dit blad is reclame. Teleurgesteld leg ik het zwaar gewicht naast me neer. Kennelijk is dit het enige in de modewereld dat wel meer dan 3 kilo mag wegen. Het vooroordeel over weinig inhoud verleggen ze de rechter niet mee. De trend van deze winter? Reclame. Ja, en u kunt beter dan dus naar ons blijven luisteren... want wij zijn ook deze week weer 100% reclamevrij. U hoort een column van Steffi Postumus. Het is 13 minuten voor drie. U luistert naar WNL op Radio 1. En in de studio van Nog Steeds Wakker, vanavond nog altijd live muziek. Johan Hogeboom, Bas Maree en Ludo van der Winkel. Beter bekend als Johan, Bas en Ludo. En Geld en Mogelijkheden. Je opleiding genoten. En je vrienden hebben contacten genoeg. En je hebt al vier salarisschalen doorlopen. En op vrijdagmiddag zit je in de juiste kroeg. En je weet waar je je pakken moet halen. En je weet welke krant je lezen moet. En je weet hoe je bepaalde certificaten halen moet En welk merk zonnebril het beste doet Je hebt geld En mogelijkheden En je gaat eens in de twee weken naar de kapper, omdat het nou eenmaal hoort. En regelmatig naar een artistieke film, omdat het nou eenmaal hoort. En je gaat zondagmiddag naar je moeder, omdat het nou eenmaal hoort. Eigenlijk ben je heel sociaal. En je stemt op de VVD omdat je dat van huis uit gewend bent. En je rijdt in een BMW, omdat je dat van huis uit gewend bent. En je loopt op Van Bommels omdat je dat van huis uit gewend bent en je jaarklub is het helemaal. Je, je hebt geld en mogelijkheden. Geld en mogelijkheden. Als dat van je verwacht wordt En je praat als dat van je verwacht wordt En je kookt als dat van je verwacht wordt En je doet je vriendin als zij dat wil En je kijkt dus of zeilen misschien iets voor je is En je kijkt dus of polo misschien iets voor je is En misschien dat een huwelijk wel iets voor je is en misschien moest je maar een huisje gaan kopen. Met een carport. En dan kinderen. En een labrador. Ik heb zo'n ontzettend zin in wintersport. Geld en mogelijkheden van Johan, Bas en Ludo. En ook volgend uur van Nog Steeds Wakker... blijven ze bij ons met nog twee nummers. De rubriek waarin klein nieuws groot is, namelijk... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Niks geen kredietcrisis of pensioenakkoord... maar het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben... met in dit uur al het nieuws uit het noorden van het land. Ja, om te beginnen in Kampen. Daar werd namelijk water verplaatst in een nationaal kampioenschapsvorm. Tot aan het plafond moet hij komen. Het bommetje. Bijna 150 deelnemers uit heel Nederland doen mee aan het evenement. Ja, en ondanks dat het NK vooral voor kinderen wordt gehouden, zijn er vooral heel veel papa's die ook willen meespringen. Ja, we blijven allemaal kind, hè? Het blijft leuk. Wat is er nou zo leuk aan? Ja, gewoon het hele springen. Gewoon er iemand nat maken. Gewoon zo hard mogelijk knal krijgen. Blijf blijft leuk. Ja, en ach, waarom ook niet? Het is een spektakel van je welste. Heel bekend kampen is uitgelopen. De presentatie is in handen van de bekende kamperzanger en entertainer Geert Leurink. Wie? De bekende kamperzanger en entertainer Geert Leurink. Ja, nog steeds geen idee. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Na één fantastische dag vol met bommetjes kun je twee dingen concluderen. Eén, de hoogste bom van 8,60 meter en 60 centimeter is verrekte hoog. En twee, de emancipatie in Nederland is nog lang niet geslaagd. Jennifer van Maurik is de enige vrouw. Ik denk dat ze niet durven dat, ze, dat het een jongensding is. Toch wel? En jij durft wel? Ik wel, want ja, ik vind het geen jongensding. Nee, en naar verluidt is Jennifer ook de beste geworden in de vrouwenklasse. We stellen u voor aan Rutger. Hij speelt al lang muziek bovenop een viaduct. En dat klinkt ongeveer zo. Met een onversterkte gitaar op een viaduct spelen is eigenlijk een beetje voor Jan met de korte achternaam. Want niemand kan je verstaan, maar dat vindt Rutger niet erg. De Groot vindt het niet erg dat automobilisten hem niet kunnen horen spelen. Want dat is nu juist het punt van zijn verhaal. Ik ben altijd gefascineerd dat mensen uh, zich meer laten leiden door het zien dan het horen. Sterker nog, als je maar lang genoeg nadenkt over iets, dan wordt het zelfs kunstzinnig verantwoord. En ik wilde dat als, uh, als innovatief muzikant... Uh, dat tot een, tot een extreem trekken en dus alleen visuele muziek maken. En daarvoor geldt deze plek uh, als prima punt. En ook de automobilisten zijn blij. Ik zie ze altijd of meespelen of een duimpje omhoog klappen en toeteren ook heel vaak. Alhoewel niet iedereen zijn kunst begrijpt. En sommige mensen denken gewoon, wat een gek. Ja, een sportminnend Friesland is in Mineur. Het keertseizoen zit er weer op. De Friese, Friese volkssport is de hele zomer beoefend. En nu de winter komt, moeten ze zich weer concentreren op het schaatsen. Maar omdat wij van WNL eigenlijk nog geen afscheid kunnen nemen... zenden wij nu de samenvatting uit van de laatste keerswedstrijd van het seizoen. En dat is natuurlijk uh, in het Fries. Ja. Een finale op dit field, LKC Zonneborg. De georganiseerde vereniging had terecht zijn best verdienen om er een mooie arena van te marchen. En dit is een van de finalisten, Menno van Zwieten, Deze Pieter Riemstra en Jauke Bosje. Verrassend in de finale. Het zijn Martijn Olijnsma, Teke Triemstra en Thomas van Zoon. Trij om in komt het toer van Menno van Zwieten voor. En hier hebben we het toch treie-eerst we in de komen we in de wedstrijd tot de retourslag van Martijn Olijnsma. Dit is Menno van Zwieten, brengt hem voor in bij Teke Triemstra. En dat is toch de zienkracht van dit seizoen. Er is dus er maar deze slag voor dat die al Albert Moijs Fjouwer om het reien voorkomt. Fjouwer om het reien en Sijs 2 dan de voorsprong van voor dit betour van Martijn Olijnsma. Denk de bal En helaas moeten reis... we deze prachtige sporten onderbreken. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ach ja, zo ongeveer. Onze verslaggever Rens Goosling ging eerder over ons naar de landelijke picknickdag, de Nederlandse opschoondag en ook de yogadag ging niet aan hem voorbij. Daarom lichten zijn jonge oogjes op van geluk toen hij hoorde van de appelplukdag. Boer Frans, ik sta vandaag in uw appelboomgaard. Het is vandaag de landelijke appelplukdag. Voor welke appels komen de mensen hier nou naartoe? Nou, ik ben blij dat jij ook vandaag even in de boom gaat komt kijken. Maar de favoriete appel op dit moment is toch wel de Elstar. Elstar is toch het meest bekend bij de consument. En op dit moment is de oogstheid voor de Elstar is ook het goede moment. Dus wij zijn ook heel blij dat we op dit moment toch gewoon een goede Elstar aan kunnen bieden... aan de mensen die vandaag zelf hun appeltjes komen plukken. Een appelplukdag... Wat voor mensen komen daarop af? Zijn dat families? Zijn dat kinderen? Zijn dat jongeren van mijn leeftijd? Nou, wat je hier ziet is toch een heel breed publiek. Nou, maar de, een groot lijn komt er wel uit. Het zijn toch uh, mensen met kinderen of ouders met kinderen. Maar, maar hoe kan je nou een appel goed plukken? Nou, die appel uh, goed plukken, dat is uh, niet zo moeilijk. Die appel uh, de, de zal, de, de valt best wel een keer een appel uit de hand. Maar de appel uh, plukken is een kwestie van uh, voorzichtig oppakken met je hand en rustig omhoog uh, beuren. En doordat de appels nu allemaal ook gewoon oogstrijp zijn. Laat ze ook heel makkelijk los van de boom. Hoe, hoe bent u hier zo mee begonnen? Is het uw werk? U, loopt u zelf ook regelmatig als boer Frans tussen de, tussen de appels? Ja, dat dus is een hele leuke vraag die jullie stelden. Kijk, het leuke is, ik ben namelijk hier 25 uh, jaar geleden begonnen met een pluk het boerderij. Ik had dat uh, in Amerika gezien en uh, ik dacht van nou, daar moet hier, uh, dat, dat, dat is de markt en dat ga ik leuk vinden. Dus ik heb uh, dat 25 jaar gedaan en ik heb mijn hele bedrijf daarop ingesteld. Van, uh, van de vroegste appel tot de laatste peer. En, uh, en al, die, al die tijd de mensen de mogelijkheid geboden om, uh, om zelf hun fruit te plukken. En daarnaast heb ik, uh, hebben we dus een, een, een, een landwinkel waarin wij uh, het jaar door onze producten gaan vermarkten. En nou, op dit moment uh, doen wij dat met heel, heel groot enthousiasme. Wat, wat is nou het, het leukste aan appels plukken? Uh, het leukste aan appels plukken is, is dat wij een heel jaar gewerkt hebben aan die oogst... En uiteindelijk komen wij tot plukken toe. En op dat moment gaat hij van de boom af en dan wordt het voor ons ook, gaat het voor ons meer leven. Want dan gaat het, gaan wij daar consumenten blij mee maken. Maar we worden er zelf ook blij mee, want wij gaan toch een beetje geld aan de buren. We zijn eigenlijk iedereen aan het gelukkig maken. Ja. En met wie heeft u nou nog een appeltje te schillen? Nou, ik heb eigenlijk met mijn vrouw een appeltje te schillen. Want ik had een paar van klanten vanmorgen, die moesten naar het toilet. En mijn vrouw was al ondertussen zat, dat de hele keuken iedere keer uh, de rust in de keuken weg was. Maar ik heb de vrede daar weer hersteld. Nou, heel mooi. Is, uh, is uw motto vandaag ook pluk de dag? Uh, mijn motto is uh, pluk de dag. Ja, plukken maar in ieder geval. Mijn motto is uh, vandaag uh, uh, ik een goede dag, iedereen een goede dag. Nou, mooi. Ik loop even de boomgaard in. Hartstikke Dankjewel. prima. Ja, hartstikke mooi. Ja. Goed. Hey, wat ben je vandaag gaan doen? Appels plukken. Heb je een soort van tactiek? moment appels plukken? Nou, de grootste zijn meestal het lekkerst. Ik ga even naar de vader. Mondvol, hè? Mondvol. <laughs> U heeft net een appel in uw mond. Is, is de appelplukdag een beetje een soort van familiedag? Ja, dit is het tweede jaar dat we doen. En we vinden het gezellig om met z'n allen uit te zijn, dus klopt. Ja. Ja. En dit is voor mij de eerste keer. Wel, wel, welke appels zijn nou het best? Nou, deze is heel goed. Ik zou zeggen, neem een hap. Dit is Elsta. Maar die smaakt perfect. De Elstar. Ja, op dit moment helemaal goed. Dus nou. uh, lekker van smaak, helemaal vol. Helemaal goed. Nou, dan ga ik even een Elstar plukken. Oké, okay, heel veel succes. Dankjewel. Hoi, zie je. Doei. Mmm, heerlijk. Snoep, gezond, eten appel. Heeft hij altijd al van zijn, uh, van zijn ouders geleerd? Onze eigen sterverslaggever, de jongste verslaggever van Hilversum Rensch Gooseling. Goed. Het eerste uur van Nog Steeds Wakker zit er zo'n beetje op. Straks uh, zijn we terug met een nieuw uur... met dan ook weer onze band die muziek voor ons zal spelen. En we gaan het hebben over de metro in Amsterdam. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toch. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toch.